Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Als het over de loofhut gaat, dan is het dak gemaakt van takken, van hooi. Stro of riet Degen liggen los of worden gevlochten in matten. Alleen maar even laten weten wat het is. Dat is niet de preek voor vandaag. Hè? Dat is alleen maar even herinnering ophalen. De loofut die wordt versierd. Hij wordt versierd met vruchten van de oogst. En er wordt een zegenbede uitgesproken. Gezegend zijt gij, Yahweh onze God... Koning van het hele hal, die ons heeft gezegend met uw geboden en ons het plezier verleent in de loofhut te verblijven. Zouden we eens hardop willen zeggen? Zullen we het samen doen? Nog een keer. Gezegend zijt gij, Yahweh onze God, koning van het hele hal, die ons heeft gezegend met uw geboden en ons het plezier verleent in de loofhut te verblijven. Nou ja, mensen, zo het gewoon. Dat moet je gewoon gaan herhalen. Moet je dat opzoeken en dan moet je de komende week, de hele week, dat wat tien keer per dag zeggen. Dan, heb je hem zo... dan rolt hij er volgend jaar zo uit. Daarom heb ik hem even voor u op het bord gezet. We gaan verder. De lulaf. Hij bestaat uit vier soorten planten en hebben betrekking op Gods volk. Op u zoals we hier aanwezig zijn. De dadelpalm is smakelijk, maar de dadelpalm heeft geen geur. Zo kennen sommige gelovigen de Torah, maar het ontbreekt hen nog aan goede daden. Dus sommige gelovigen doen wel de Torah, maar het ontbreekt hen nog aan goede daden. Ze geloven het wel, maar... De middentakken hebben geur, ruiken dus heerlijk, maar ze smaken van geen kanten. Probeer het dadelijk maar, ga we op een blaasje kou en zeggen, ja dit is niet... Uh... Zo doen sommige gelovigen wel goede daden, maar het ontbreekt hen aan goede daden kennis van Torah. Want ook in de wereld worden goede daden gedaan. Ja, toch? De wilgetakken... die hebben geen smaak en geen geur. Zo zijn er... die geen Torah kennen... en ook geen goede daden doen. De palm, de myrten... en de takken, zij worden dus samengebundeld... en zo kunnen de goede eigenschappen van de een... En die van de ander compenseren en allen feestvieren voor Gods aangezicht. Gelukkig, de oplossing is er toch. Dus hoe we ook vandaag hier zitten, ik weet, wij hebben alles natuurlijk. Maar ook al ben je wat minder, dan moet je toch zeggen, ik hoor het erbij. He? De eterocht die staat apart, is smakelijk en geurig. Zo zijn er ook gelovigen die Torah kennen en goede daden doen. Nou, daarom zitten we met z'n allen hier om uh, uiteindelijk die laatste regel ook te kunnen invullen. En we gaan uh, beginnen. Hoe kan je Lofuttenfeest anders beginnen dan Torah te lezen? Je kan niet zeggen, ik ga het over een feest van de Heer spreken en we gaan geen Torah lezen. Dus we gaan gewoon Torah lezen. Want in het lezen van Torah, dat zijn de woorden gods. Wat is daarin? Leven. Dus in het spreken van de woorden gods daarin is leven en je gaat het leven ervaren als je dat wat je gelezen en gesproken hebt ook nog eens een keertje gaat doen dan zeg je, hé, hey, hij doet precies wat er in Torah staat je, ja, inderdaad, daar is het voor Shema, horen en doen Yahweh die sprak tot Mozes dat is de eerste wie begint er? Yahweh, God begint altijd spreek tot de Israëlieten zegt hij tegen Mozes daar gaat het om ...dan moet hij zeggen op de vijftiende dag van deze zevende maand... ...begint het loofhuttefeest voor Yahweh. Zeven dagen lang. Kan je hier twijfel over hebben? Echt niet waar. Het is de kunst om het gewoon te horen en te doen. Op de eerste dag, dat is vandaag... ...zal er een heilige samenkomst zijn... Geen allerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Je gaat dus gewoon geen werk doen voor je baas. Je zegt al een heel jaar van tevoren. Mijn baas. Dan en dan is het een feestheid van de Almachtige God. En dan wil ik vrij hebben. Dus je kan nooit zeggen. Ik kan niet naar de heilige samenkomst. Want mijn baas zegt dat ik niet vrij krijg. Op die eerste dag heb je een heilige samenkomst. En heilig is iets wat is afgezonderd. Deze dienst. Deze heilige samenkomst is afgezonderd of toegewijd aan Yahweh onze God. En aan niemand anders. Daarom zitten we hier. Zeven dagen zult gij Yahweh vuuroffer brengen. Over vuuroffers kunnen we natuurlijk niets meer doen. Kunnen de joden ook niet. Want ze hebben geen tempel. Het is heel bijzonder hè. Dat de joden geen tempel meer hebben. Maar ze kunnen dus niet meer doen wat God vraagt. God tot we Yeshua hebben leren kennen... die onze hoge priester is... die door zijn dood en zijn opstanding en zijn hemelvaart... in de ware tabernakel de dienst verricht. Want wat hier op aarde is, is alleen maar een afbeelding... die in de hemel is. Dus de ware tabernakel is daar waar God troont. En waar de hoge priester Yeshua in en uit gaat... om de zonde te verzoenen door in één keer het bloed te hebben gestort... Want met dat bloed is hij voor eens en altijd ingegaan in het heiligdom des Heren. Amen. Anders zou hij dus vele malen weer zijn bloed moeten storten. Zeven dagen zul je een vuur offer brengen. Eigenlijk moet je opbranden van liefde voor de Heer. In het gehoorzamen aan zijn geboden. Totaal toegewijd. Word je daardoor gered, heb je niks mee te maken. Het is gewoon de regel in het koninkrijk van God. Als we ons daaraan houden, hebben we een schitterend leven... Hier op aarde. onder de zegening van de Allerhoogste God. Zeven dagen. wandelen voor het aangezicht van Yahweh. En op de achtste dag. zou je nog een keer een heilige samenkomst hebben. Yahweh, een vuur offer brengen. Het is een feest. Geen slaafse arbeid zul je verrichten. Wordt nog een keer gezegd. Doch op de vijftiende dag van de zevende maand. wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt. De vijftiende dag, opbrengst inzamel. zult gij zeven dagen, zegt Leviticus 23, het feest van Jawe vieren. Wiens feest? Het feest van Jawe vieren. Niet de feesten van de paus. Niet de zondag. Niet het Kerstfeest. Niet Paasfeest. Nee, we vieren Pessach. Dat is heel wat anders dan Paasfeest. Er zijn wat feesten tussengebracht door het Katholicisme. ...onvoorstelbaar. We hebben daar jaren in geleefd... ...en gedacht tot het de wil van God was. Je vader en moeder gingen al... ...je opa en oma. Heb je er ooit nagedacht dat het fout was? Op de eerste dag, vers 40... ...zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen... ...kijk, daar komt de instructie over de lulaf. Vruchten van sierlijke bomen... ...takken, palmen... Zwijgen van loofbomen en van beekwilligen. Gij zult vrolijk zijn. Het is toch wonderlijk tot de Heer hoort. Je zult. Is er een sterker woord dan zult? Je zal. Je zult vrolijk zijn. Waarom? Voor het aangezicht van Yahweh uw God. Zeven dagen lang. Voor het aangezicht van wie? Van Yahweh. En wie is Yahweh? Dat is uw God. Mooi is dat hè? Er zijn vele mensen die godsdienstig zijn. Er zijn vele goden die ze dienen. Alle goden zijn afgoden. Er is maar één God. Yahweh is God. En het is zijn feest. Zeven dagen lang. Yahweh, uw God. Kijk, daar heb je de Lulaf. is 23, vers 41. Er komt dat vervelende woord zult weer. Hier moet hier ook alles eigenlijk, hè? Maar het staat er wel. Gij zult het als een feest van Yahweh vieren. En hoe lang? Zeven dagen in het jaar. Oh. Oh. En het is ook nog een altoosdurende inzetting voor uw geslachten. Je zal het dus ook overdragen aan je kinderen. Nee. Jammer hè, dat veel van onze kinderen hier niet meer zijn. Tot ze door de loop der jaren denken, ja het zal wel hoor. Pff, hallo. Ja. ja, helaas. Voor al je geslachten in de zevende maand zult gij het vieren. Het is gewoon een instructie binnen de regels van het koninkrijk van God waar Yahweh ja, koning is daar liggen instructies vast als hij dan je God is hou je dan aan de regels van het koninkrijk van God in loofhutte zult gij wonen zeven dagen allen die in Israël geboren zijn zullen in loofhutte wonen in de eerste plaats die in Israël geboren zijn we weten allemaal waar Israël is hè? maar het woord Israël gaat verder wij zijn door het geloof in Messias geen joden geworden maar we hebben wel ingang in Israël wat betekent Israël ook weer strijden met God en overwinnen zodra je de woorden van God hoort in zijn Torah krijg je van binnen strijd. ja hallo dat zegt hij nou wel ja dat zal wel voor de joden wezen we kennen de argumenten hè? Maar op het moment dat je uitgestreden bent, dan zeg je nee, dit is toch het woord van God. Vader, ik ga het doen. Dan ben je dus een overwinnaar geworden. Je moet iets doen om te overwinnen. Daarom kun je van ons zeggen dat we behoren tot Israël. We zijn met Abraham, Isaac en Jacob overwinnaars geworden. Jacob moest ook met de engel strijden. De engel die het woord van God tot hem spreekt. En dat was toch moeilijk. Maar hij streed wel en uiteindelijk raakte engel hem aan en hij zakte door zijn heup. En dat blijft hij zijn leven lang. De aanraking die wij met God hebben is ook een aanraking dat als die goed is geweest, dan blijft hij je hele leven lang. Is het een opgaande weg naar boven, steeds dichter naar wat God van je verlangt. Het is een weg ten leven. Alle die in Israël geboren zijn in Lofen te wonen, en dan komt er een reden. Opdat uw geslachten, dus je kinderen en je kindskinderen... weten dat ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen... toen ik hen uit het land Egypte leidde... want ik ben Yahweh je God. Dat is sterk toch zo'n uitspraak. Als jij iets tegen je kinderen zegt... dan moet je goed huisteren. Jullie zijn al heel lang in ons huis. Je wordt groter en groter... Je weet heel goed de regels van dit huis. Voetjes vegen als je binnenkomt. Denk erom, ik ben je vader. <lacht> Snap je het? Dan moet je zeggen, ja inderdaad, pa, je hebt gelijk. Dat gaan we voortaan doen. Dat is een simpel voorbeeld hoor. Regel in het huis. Maar in het huis van God... Daar zegt hij, opdat je geslachten zullen weten dat ik de Israëlieten in hutten heb laten wonen. Nou, oh, gek zegt die hutten, hoe zat het dan pa? Nou, we zijn uit Egypte getrokken, veertig jaar door de woestijn. We hadden er wel met drie maanden kunnen wezen, maar we waren een beetje eh, opstandig. Foute, fout of fout of fout. Tot God zegt, ik heb het nou wel gezien, jullie zullen sterven in de woestijn en alle kinderen boven de twintig zullen het land ontvangen. Het is toch nog niet anders. Het is nog steeds niet anders. Hij zegt, zo wil ik het hebben en zo zijn het doen. Want ik ben Yahweh je God. Nou, dat klinkt wel heftig, zeg voor het Loofhuttefeest. We zouden toch een feestje vieren? Maar goed, het is toch feest hoor. Het Loofhuttefeest, er komt hij weer in Deuteronomium 16. Dat is nou weer niet Leviticus. Deuteronomium. Zult gij zeven dagen vieren wanneer gij de opbrengst hebt ingezameld van uw torsvloer en perskuip. Je moet erover nadenken. Als je naar het huis van God komt. op zijn feestdag moet je iets te eten meenemen. Ben je deze keer vergeten? Gegarandeerd volgend jaar. Neem die bakken mee. Van de dorstvloer en van de perskuip. Gij zult u verheugen. Op uw feest. Hé. Hey. Gij met uw zoon. Hé, hey, hier staat toch ineens uw feest. Gij zult u verheugen op uw feest. Gij... Met uw zoon, met uw dochter... ...je dienstknecht, je dienstmaagd, de leviet... De, ...zelfs de vreemdelingen uit Alblasserdam... ...zullen je je verheugen. De wees en de weduwe die binnen je poorten wonen. Lieve mensen, het is gewoon een instructie. Wat een vreugde om feest te vieren voor het aangezicht van God. Deuteronomie zegt het nog een keer. Zeven dagen feest vieren. Weet je het nog niet? Je zult feest vieren ter ere van... ...ja uw God... Op de plaats die Yahweh verkiezen zal. Want Yahweh, uw God. Val je dat nou niet op? Elke keer als je dat woordje Yahweh ziet, is het, kom maar, uw God. Zou die ze iets willen inprinten? Elke keer opnieuw, als je de Torah leest, lees je dat. Yahweh, je God. Als je dan aan je vraagt, wie is je God? Dan zeggen die, oh, dat is de eeuwige. Wat zegt u? Nee, wie is je is uw God? Uh, ja, dat is de Almachtige. Ja. Wie is nou je God? Uh, noem we dat is Adonai. Nee, je God is Yahweh. Want God heeft een naam. En de tabernakel en de tempel is gebouwd tot verheerlijking van de naam van Yahweh. Want God heeft gezegd, wie zal er van mij een huis bouwen? God past er helemaal niet in. Hij is zo groot als de hele schepping. Zo groot is God. Wie zal voor mij een huis bouwen? Nee, het is de naam van God waarin de tabernakel verheerlijk wordt. Wij zijn ook het huis gods. Niet alleen in deze zaal, maar in onze eigen lichamen. Wij leven in ons lichaam. En dat is gewijd, als een huis van God. Daarom vinden we het ook heerlijk dat in het huis van God ook de regels van Gods koninkrijk functioneren. Met vreugde. Ja, we, uw God zal u zegenen, lieve mensen. In heel je oogst. In al het werk van je handen. Zodat je waarlijk vrolijk kunt zijn. Dus als je nou hier komt met een zachtrijne gezicht... zou ik eigenlijk moeten zeggen... hé, hey, hoe komt dat nou? Want ja, we verzorgt jouw blijdschap en vreugde. Is er iets tussen jouw relatie met God? Tot je je benauwd naartoe komt. Van zou die me niet zien als ik hier binnenkomt? Echt niet waar, lieve mensen. Opdat je waarlijk vrolijk kunt zijn. Dat is een werk wat God in je doet... En dat kan alleen maar als hij een getrouw leven met hem leidt. Maar u zal dan niet met lege handen voor het aangezicht van Yahweh verschijnen. Ieder naar zijn vermogen. Naar de zegen die Yahweh, uw God, u gegeven heeft. Dus als er eentje met drie bananen komt. Hartstikke fijn. Leg neer, neer. En komt er eentje met drie manden vol. zeg fijn dat je er bent. Zet ze daar neer. Maar er is geen onderscheid. Want je hebt gezegeningen ontvangen. En na je zegeningen neem je mee. Ik vond een stukje in Koningen 8. Dat gaat over de eerste tempel. Toen vergaderde Salomo de oudste van Israël. En al de stamhoofden. Ja, ook de familievorsten der Israëlieten. Tot de koning te Jeruzalem. Hij vergaderde ze. Om de ark van het verbond van Yahweh. Uit de stad Davids, dat is dat kleine stadje wat onder Jeruzalem ligt. Misschien heb je het gezien als je in Israël bent geweest. Want Jeruzalem is niet de stad van David op dat moment, nee. Op de helling naar beneden ligt een klein stadje, dat is de stad van David. Het verbond van Yahweh uit de stad Davids, dat is Sion, opwaarts te brengen. Waar komt dat woord vandaan, opwaarts? Wie gaat er wel eens naar Israël? En wie gaat er wel eens terug naar Israël. Omdat ze weten waar hun roots liggen. En ze zeggen, nou ga ik naar Israël wonen. Die houden alia. Dus dat is opwaarts gaan. Ja, je gaat er zo met het vliegtuig opwaarts natuurlijk. Maar het naar Jeruzalem reizen, dat is opwaarts gaan. Het woordje Allah. Hé, hey, zit een beetje alia in hè? Allah. Betekent het gewoon een werkwoord optrekken, opstijgen, beklimmen, opgaan. Dat is opwaarts gaan naar Jeruzalem. Ja, alle mannen van Israël kwamen bij de koning Salomo samen op het feest, staat er in de Bijbel. Maar het gaat over feest. In de maand Ethanim. Dit is de maand Etaniem. Dat is de zevende maand. Koning 8 vers 3. Toen alle oudsten van Israël gekomen waren, hieven de priesters de ark op. Zij brachten de ark, hé, hey, dat is ook de ark van Yahweh. Naar de tent de samenkomst. En alle heilige voorwerpen die in de tent waren... brachten ze opwaarts. En de priesters en de levieten brachten ze opwaarts. Hier gaat hij weer. Dat woord naar de tempel gaan... is altijd opwaarts gaan. Elke keer is het weer alia. En het leuke is als je met vakantie een keertje naar Israël toe gaat... en je komt op, op het airport aan... en je gaat met de bus of met een taxi naar Jeruzalem... dan voel je dat. Dan voel je het echt... We gaan op naar Jeruzalem. En er komt een moment dat je de muren van Jeruzalem ziet. En ze zegt: tja, wat geweldig hè. Ik vind het heerlijk, ik wil elk jaar wel. Maar goed. Koning Salomo nu en de gehele vergadering van Israël met hem, met Salomo. Die bij hem samengekomen was voor de ark. Offerde schapen en runderen niet te tellen. Nog te berekenen vanwege de menigte. Zoveel offeranden bragen ze. Want die ark van God, die ging naar de tempel. De profeet, die zegt er ook wat van. Profeet Jezaja, heeft een verder blik. Hij zegt, het zal geschieden in het laatste der dagen. De laatste der dagen is gegarandeerd het einde van de tijd. Hoewel al staat geschreven, vanaf de periode dat Yeshua leeft, het over de laatste dagen gesproken wordt. Maar eigenlijk, ja, dat was het het begin van de laatste dagen. Jezaja hebt het over de laatste dagen. Want als Messias komt, dan heeft elke Jood naar uitgekeken, Messias. Dan zal het de laatste der dagen zijn. Hoewel ze bepaalde dingen nog niet overzien hadden. Maar goed, de laatste der dagen, dan zal de berg van het huis van Yahweh vaststaan. Als de hoogste der bergen, hij zal verheven zijn boven de heuvelen. Momenteel is dat niet zo eigenlijk, hè? Nee hè. Dus er zal nog iets moeten gebeuren. Of Israël zelf de tempel bouwt... of dat dan een keer de tempel wordt van een antichrist. Die tegen Messias gericht is. Of het zal Messias zelf zijn als hij komt... tot hij de eerste steen gaat leggen voor de nieuwe tempel. En tot hij zo het koninkrijk van God... waar hij zelf koning, priester en profeet van is... zal oprichten. En wie zullen dan met een feest vieren? Want dan begint er pas een tijd... Van die duizend jaar. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. Zegt Jezaja. En vele naties zullen optrekken. Dus alle volkeren en vele naties, Dat is hetzelfde synoniem. Kom laten we opgaan naar de berg van Yahweh. Naar het huis van de God Jacobs. Hé. Hey, dus de berg van Yahweh. Kom naar het huis van de God van Jacob. Mooi hè? Dat zijn dubbele zinnen hè? op dat, dat is weer het redengevende woord hij ons leren aangaande zijn wegen en op dat, een redengevende woord wij zijn paden bewandelen dus we moeten van hem leren en we moeten zijn paden bewandelen je komt hier nooit onderuit die algemene christelijke uh, spreekvormen van ja maar de wet is weg joh, de, Jezus hebt de wet vervuld hè, dat hoeft allemaal niet meer als je gewoon Torah gaat lezen... is het zo duidelijk op dat... dat zijn redengevende woorden... hij ons leren... Ja, op dat we zijn paden bewandelen zouden. Jezaja 2 vers 3... Wat zegt hij? Uit Sion zal de wet uitgaan... en Jabez woord uit Jeruzalem. Vindt het niet mooi? Die tweezinnige woorden... waar eigenlijk hetzelfde gezet wordt. Hij zegt... uit Sion... waar is Sion ook alweer... Van Jeruzalem. Zal de wet uitgaan. En Jawes Woord. Waar komt dat vandaan? Toch ook het Sion? He? Uit Jeruzalem. Dus Sion en Jeruzalem is synoniem. Uit Sion zal de wet. Alleen wij hebben wat moeite met het woordje wet. Maar het is gewoon de onderwijzing van God. Gods onderwijzing gaat daarvan uit. En onderwijzen moet je horen. Begrijpen en doen. Hij zal richten. Hij. Yahweh. Ja, volk en volk recht spreken. Over machtige naties. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Ze zullen de oorlog niet meer leren. Kijk eens er niet naar uit. En als het vandaag niet gebeurt en we sterven morgen. Dan zal het gebeuren in de dag van de opstanding, want als de Yeshua terugkomen de doden in Christus die zullen opgewekt worden, aan het begin van die duizend jaar, en met Christus heersen over de hele periode die gaat vormen huis van Jacob komt laten wij wandelen in het licht van Yahweh huis van Jacob, zegt hij, kom laten we wandelen in het licht van Yahweh, waar komt het licht vandaan het licht van Yahweh wie is Yeshua dan? Het hij is het licht der wereld. Natuurlijk. Hij is door zijn vader gezonden. Hij is ook degene die van zijn vader vertelt en verkondigt en precies doet wat hij zegt. En hij heeft ook vervuld wat noodzakelijk was. Over dat bloed wat ons reinigt van alle zonden. Eens en voor altijd. De hele schepping heeft uitgezien naar de komst daarvan. En heeft geofferd uitziende op dat offer. Zacharias. Een schitterende profeet aan het einde van het Oude Testament. Die zegt in vers, hoofdstuk 14, vers 16: Alle die zijn overgebleven van hoeveel volkeren? Van al de volkeren. Oh ja, alle volkeren. Ja, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt. Zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen. Voor wie? Voor de koning. Hé, hey, wie is de koning? Dat is bij de Heerscharen, en het loofhuttenfeest te vieren. Daar zijn wij al mee begonnen, ja? Hij zal. Wat is het andere woord voor neerbuigen? Even nadenken. Neerbuigen weten. Wel, dat is dit, hè? Maar wat is dan nou het grondwoord? Aanbidden. Leuk is dat, hè? Als wij horen, oh, we hebben een aanbiddingsdienst gehad, schitterend, weet je wel, handen omhoog en dansen springen, dat is aanbidden. Dat is niet bidden, dat is lofprijzen. Aanbidden, het grondwoord is gewoon buigen en je buigt voor het woord van je God. En als de Messias komt, die verkondigt het woord van zijn vader, dan buig je voor dat woord wat Messias spreekt. Want we buigen alleen voor God. Dan kan je moeilijke constructies maken... door dus te je zeggen, Jezus is ook God. Hij is de Zoon van God. Maar hij spreekt letterlijk de woorden van zijn vader. Daarom buigen we voor de woorden die Yeshua ons geleerd heeft. Maar daarmee we eren we zijn vader. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Wie mij eert, eert de vader. Het eren van Yeshua is buigen voor het woord dat hij je komt vertellen. Maar wie uit de geslachten der aarde... ...niet naar Jeruzalem zal heen trekken... ...om zich voor de koning... ...oh, wie is de koning? Jawee de Heerschare... ...neder te buigen... ...op hem zal geen regen vallen. Dus wie niet neerbuigt... ...voor Jawee de koning... ...op die zal geen regen vallen. Misschien moet die gedachte... ...even wat bijgestuurd worden... ...maar we aanbidden... ...we neerbuigen voor Jawee de koning. En Yeshua is door hem gezonden als de zoon van de koning. Hij heeft ons schitterende gelijkenissen verteld. He, als er een man die uh, de vruchten van de akker komt halen. En dan zeggen die uh, mensen die hem zien komen. Zeg hé hey dat is een zoon. Dat is een zoon, laten we hem doden, dan is de akker voor ons. Die gelijkenissen van Yeshua, die zijn gewoon vervuld nog in zijn tijd. Ze hebben hem gedood. Uit al de geslachten van de aarde, die niet naar Jeruzalem zal heentrekken, voor de koning Yahweh de Heer en neer te buigen, geen regen zal op hem vallen. Dat is toch wel een, hè? een periode waarvan je nu denkt, van nou, daar zitten we toch eigenlijk wel in. Toch, Yeshua is nog niet terug. Zacharia 14 vers 18 zegt, en indien het geslacht de Egyptenaren niet zal heentrekken... Dan wil ik de slag van die Egyptenaren. Het woord Egypte is verwarring. Dat alle die in verwarring leven... Eigenlijk leeft de hele wereld in verwarring... zodra ze Yahweh, de enige prachtige God, niet kennen. Yahweh de volkeren zal treffen die niet heen trekken om het Lofuttefeest te vieren. Dus de hele wereld zal dadelijk afgevaardigden sturen naar Jeruzalem... voor het Lofuttefeest. Je kan daar natuurlijk niet met een miljoen man ineens in Jeruzalem zitten... Maar we zullen over de hele aarde afgezanten krijgen van steden of van provincies. Die gaan daar naartoe en die bieden daar hun, uh, hun lof en eer aan als ze in Jeruzalem Lofuttefeest komen vieren. Zal wat wezen? Dit zegt hij: Zacharias, zal de straf, die straf die was geen regen. Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken. Die niet heen trekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Kun je zien hoe serieus het Loofhuttenfeest is. Dat je niet gewoon kunt zeggen. Ach die feesten. Dat is allemaal Joods gedoe. Is over. Echt niet waar. Ze zullen van een koude kermis thuis komen. Maar ze dansen liever met de wereld mee. En de wereldse feesten. als ze die feesten van God zouden erkennen. En doen. Laten we openbaringen nemen. Openbaringen 20 vers 1. Hij zag... Een engel. Nederdalen uit de hemel. Met de sleutel des afgronds. En een grote keten in zijn hand. Als je dit leest vind je dat eng. Er komt een engel uit de hemel. Met de sleutel van de afgrond. Niemand wil er graag de afgrond in of, wel? of niet? Dan grijpt hij de draak. De draak, wie is dat? Ja dat is de oude slang. Kom maar. Dat is De duivel. En de Satan. En hij bond een duizend jaar. Duizend jaar, dat is dat millennium. He, duizend jaar, grote periode. Dat is heftig, hè, he, als je dat leest. Dan grijpt hij de draak en hij zegt: die draak is die oude slang. Dat is de duivel, die oude slang. En dat is ook de Satan. Dus de duivel en de satan, is dus de draak. Hij bond een duizend jaar. Weet u trouwens wat duivel in het grondwoord heet? Duivel is diabolos. En het is een bijvoeglijk naamwoord. Dus de duivel is niet ene specifieke persoon die duivel heet. Nee, het is een bijvoeglijk naamwoord. Dus als André regelmatig ruzie zit stoken tussen jou en jou... dan kan je rustig zeggen, je bent een duivel. Alle mensen die ruzie stoken tussen broeders... En die mensen tegen elkaar opstoken, dat is het grondwoord, dan ben je een diabolos. En dan plak je dat woord aan die persoon. Zo, je bent echt de duivel als je dat doet. Als je zich ervan bekeert, zeg, oh, okay, dan haal die eraf. Dan is het weer een van de rechtvaardigen die in vanuit wandelt. Maar het woordje duivel is in het denken van de christelijke traditie heel bijzonder angstig. Ja, de duivel, de duivel. He, zit daar, kijk eens, achter de durf niet zitten, want ik durf nou niet naar buiten toe, het is donker. De mensen hebben waanideeën over wat ze geleerd is vanuit Rome. De duivel is dus diabolos, een bijvoeglijk naamwoord... en het betekent niets anders dan geneigd tot laster. Lasterlijk, een lasteraar, een valse beschuldiger. Het is een woord wat figuurlijk moet toegepast worden... op iemand die de rol van duivel vervult. Dus iemand die moet een ruziemaker in ons midden zeggen... Eh, je bent echt een duivel jij... Want je zet mensen tegen elkaar op. Of als iemand iets uh, kwaads van jou kon vertellen, wat gewoon niet waar is. Zeg, joh, weet je dat die Willem, die zegt dat Jezus niet God is. Ja, dan spreken ze de waarheid. hè? Maar dat is dan roddel. Wat ze willen toepassen, dat ze je eigenlijk nooit meer willen zien. Want Willem verkondigt natuurlijk dat Yeshua de zoon van God is. En de zoon des mensen. Want dat staat geschreven in de Bijbel. Tachtig keer zoon des, uh, zoon van, des mensen. Veertig keer zoon van God. Dus we zeggen gewoon wat er in de Bijbel staat. Dus omdat de mensen een verkeerd gedachtegoed hebben. dan zeggen ze, hij gelooft dat. Hè? ga maar door. Lieve mensen. Het is een figuurlijke toepassing van het woord duivel. is iemand die de rol van duivel vervoert, de rol van lasteraar. de rol van valse beschuldiger. Dat is een duivel. Maar het is dus niet een persoon. die tegen God strijdt. en tot God denkt. oh, oh, oh, oh, oh hoe krijg ik die duivel nou eens weg. Het lukt me maar niet. En iedereen gelooft in hem. In plaats dat ze alleen in mij geloven. Ik heb er nog een voor u. Dat woordje Satan is in het Hebreeuws Satan en in het Grieks Satanas. En dit zijn twee zelfstandige naamwoorden. En dat betekent niets anders dan tegenstander of aanklager. Het is een zelfstandig naamwoord. En weet u wat het leuke is? In alle namen in de Bijbel is een zelfstandig naamwoord... Maar als het een persoon is, is het een eigen naam. Zoek het maar uit. Dus zodra het Satan is, is het tegenstander, is het geen eigen naam. Maar is het Yeshua of Jehoshua? Ja, geen wonder, dat is het Hebraïls. Ja, we red. Dus als je Yeshua gedag zegt, dan zeg je, hey Yeshua, hey, ja weer red. Zeg je dan in het Hebreeuws meer niet. Maar dat is wel de eigen naam van Yeshua. ...die een persoon is. En dat heb je met Petrus en met Johannes... ...en uh, nou alle namen in de Bijbel of van personen... ...is een zelfstandig naamwoord, maar ook een eigen naam. Maar hier worden dus woorden gebruikt... ...zowel in het Hebreeuws als in het Grieks... ...is het een, in dit geval een zelfstandig naamwoord. Zie je? Maar het is in de grondwoord geen eigen naam. Nou, dat opent weer deuren, vind je ook niet? Want als nu nou Satan genoemd wordt... en tegenstander of aanklager is... Dan is het iemand die zich in voornemen en daad tegen een ander verzet. Een tegenstander is. Hè? Het is geen aparte of zelfstandige macht die tegen God strijdt. Yeshua die zegt tegen Petrus, Satan achter mij. Ja, spreekt hij dan tegen een Satan, een geestelijk wezen in de hemel. Met die hornjes, die bokkenpoten. Hè? Satan achter mij, echt niet waar hoor. Yeshua die had gezegd, de zoon des mensen zal verhoogd worden. En wat zegt Petrus? Hé, hey, dat gaat niet gebeuren. En dan zegt Yeshua, Satan, achter nee, mij. Jij weet niet wat tot je nut is. Dan is ineens Petrus Satan. Ja, is echt niet Satan, want hij heeft geen horens op zijn kop, geen bokkenpoten. Nee, zijn gedrag naar Yeshua, hij stelt zich op tegenover het woord van Yeshua. Daarom is hij gewoon tegenstander. Nou, wij worden natuurlijk door de vertalers van de Bijbel bij onze neus genomen. Want als je nou zegt, ik ga alles vertalen uit het Hebreeuws naar het Nederlands. Dan vertalen ze alle woorden. Maar in vele gevallen, als ze nou het woord Satan tegenkomen, vertalen ze het niet. Zeggen ze Satan. Hé, had het nou gewoon met tegenstander vertaald. Wonderlijk, hè? Er is ook een situatie waar Bilian, krijgt van Gabriel... De engel van God. Omdat Bilian het volk Israël... aan het vervloeken gaat. Krijgt hij... Gabriel op zijn weg. Weet u wat Gabriel zegt? Ik heb het al vele malen in de gemeente gezegd. Ik ben tot u gekomen als... Satan. Maar ze vertalen dat woord... Satan dan wel met tegenstander. Dus daar zegt Gabriel... Ik ben tot u gekomen als tegenstander. Maar namens wie komt hij? Namens God... Die stuurt Gabriel als tegenstander naar Biliam. Biliam zijn kop kost het ook, want hij wordt omgebracht met die oorlog die daar naar plaatsvindt. Dus mensen, ik hoop dat je pakt waar het om gaat. Satan is dus ook niet even een persoon die zich tegenover God stelt, maar hij is wel een engel die namens God een opdracht uitvoert. En dat hebben we over het algemeen niet geleerd in ons leven. Het kan je een hoop verlichting geven. Satan of satanas, dat is iemand, een persoon, die zich in voornemen en daad tegen een ander verzet. Het is geen aparte of zelfstandige macht die tegen God strijdt. Yeshua zegt tegen Peter, Satan gaat achter mij. Dus het woordje Satan of Diabolos met duivel, heeft een hele andere betrekking als waar wij mee groot geworden zijn. Hij bond hem dus duizend jaar... En hij wierp hem in de afgrond. Dan weet je precies waar dit soort mensen terechtkomen. En sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden. voordat de duizend jaar voleindigd waren. Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. Even een vraag tussendoor: wat zijn de vijanden van Israël? Wat zijn de vijanden van Israël? Israël is rondom Jeruzalem. Het ligt aan de Middellandse Zee. Wat zijn zijn vijanden? Zijn tegenstanders. Dat zijn al die volkeren rondomheen. Die staan het woord van God tegen, maar ook zijn volk. God die laat ons weten wat hij met tegenstanders doet. Maar het gaat om mensen, om volkeren. Zelfs de Iranese die zeggen nog, Amerika is de grote Satan en Israël is de kleine Satan. Kent u de uitdrukking? Die gebruiken hetzelfde woord, tegenstander. Typisch toch, hè? Dat zit gewoon in heel die volkeren. Is dat woord Satan een eenvoudig zelfstandig naamwoord? Goed. Hij werpt hem in de afgrond... ...opdat de volkeren niet meer zou verleiden. Voordat die duizend jaar vereenigd waren... ...daarna moet hij nog voor een korte tijd losgelaten worden. Dan krijgt het kwaad weer de kans om zich in te zetten. Luister goed. Openbaringen 20, vers 4. Dan zegt de Heer... Want wie spreekt er eigenlijk in openbaringen? Het is de openbaring van Yeshua, hè? Dus Yeshua die spreekt tegen Johannes, hè? Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Yeshua. Hij heeft ze gezien. Wat zijn ook weer zielen? Zijn dat de vluchtige de geesten van jou die weggaan? De Bijbel kent levende zielen en dode zielen. Zolang de adem des levens in een ziel is, is het een levend wezen. Zodra de adem is uitgeblazen, heb je een doodwezen. Dus zielen zijn eigenlijk mensen met het leven erin. Zielen. Dat is niet zielig, maar dat zijn zielen. Levende zielen. Wij zitten hier met 30, 40 levende zielen. Als een de laatste adem uitblaast van de schrik, ja, oeh, dat is een dode ziel. Weet u dat varkens ook zielen zijn? Echt waar? Varkens zijn ook zielen? Het klinkt raar in uw oren misschien. Maar varkens en geiten, giraffen, olifanten... Grote zielen, kleine zielen... Maar het zijn zielen. En zolang ze ademen, zijn het levende zielen. Ja, misschien schrik je ervan. Maar pak je Bijbel vanmiddag en ga het opzoeken. Zoek het grondwoord op. En ga het grondwoord uitzitten spelen. Zeg je, ja wonderlijk zeg. Nou kan ik het zomaar lezen. Haalt er een concordantie bij, dat je nog eens een keer een uitleg krijgt. Alhoewel sommigen door de drie eenheidsleer behoorlijk de boel kunnen verkrachten. Want die gaan niet uit van de ene God. Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze een getuigenis van Yeshua hadden en om het woord van God. Hé, hey, dan krijg je weer zo'n constructie in zo'n regel: hij praat over het getuigenis van Yeshua en om het woord van God. Dus luisteren naar de woorden van Messias Yeshua, ja toch? Het luisteren naar het getuigenis van Yeshua, dan hoor je de woorden van God. Dus als je echt naar Hem luistert en je leeft het na, dan krijg je problemen. Ja, want we worden onthoofd. Onder getuigenis van Yeshua en het woord van God. Dat is precies wat Yeshua brengt. En ze werden weder opnieuw levend en heersen als koningen met Yeshua de Messias. Duizend jaar lang. Dus zij die overwinnen hebben ook deel aan de eerste opstanding. En pas duizend jaar later, zegt Openbaring 20, komt dus de laatste opstanding. De eerste opstandingen zijn in Messias, gaan hem tegemoet en gaan met hem naar Jeruzalem om met hem te heersen duizend jaar. Maar degenen die daarna opgewekt worden, na die duizend jaar, die zullen in een oordeelssituatie komen. Die komen voor de troon. En wat zullen ze dan zeggen? Zijn ze dan nog steeds gekocht door het bloed van Yeshua of niet? Moet je maar eens over nadenken. Welke positie je hebt als je pas na de duizend jaar opgewekt wordt en je verantwoording moet afleggen waarom je dingen doet of niet doet. Zij heersten met koningen, als koningen met de Messias duizend jaar. Nou, de overige doden werden niet wederlevend voordat die duizend jaar waren voleindigd. Is dat duidelijk voor u? Pas na die duizend jaar komen de overige doden. Nou zegt uh, Yeshua in openbaringen 20 vers 6. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan die eerste opstanding. Alle in Christus hebben deel aan de eerste opstanding. Of ze moeten hem wel zo radicaal verlogen hebben. Want dan ben je dus niet meer in Messias. Dan zou je dus zelf verantwoording moeten afleggen na de duizend jaar. Als je hem gekend hebt waarom je hem verworpen hebt. Zij zullen als priesters van God en van Messias zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen duizend jaar. Dat zijn degenen die uit de eerste opstanding komen. Prijs de Heer. Dat is toch waar we naar uitkijken als we onze broeders of zusters begraven. Is dat toch de basis van je prediking rondom het graf. opdat alle zullen horen tot er een opstanding is uit de dood. En tot dat graf niet het laatste is. We zullen God toch prijzen voor de opstanding in Messias. Dan kunnen we nog een loflied zingen aan het gelf. Luister, Jezaja 2 vers 3. Alle volkeren zullen dermate heen stromen. Vele natieën zullen optrekken. En die zullen gaan zeggen, kom laten wij opgaan naar de berg van Yahweh. Naar het huis van de God van Jacob. Hé, hey, wat is de berg van Yahweh? Dat is het huis van de God van Jacob. Opdat hij, de God van Jacob, ons leren aangaande zijn wegen. En opdat wij zijn paden zouden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan. En Jabes woord uit Jeruzalem. Amen. Amen. je die schitterend? Uit Sion zal de wet uitgaan, de Torah en de onderwijzing. En Jabes woord vanuit Jeruzalem. Dus we zullen toch naar Jeruzalem uitzien. Want onze Messias zal komen en wij uit het graf met hem, dat met alle rechtvaardigen, alle heiligen. Ja, wij zijn ook niet rechtvaardig van onszelf, maar we zijn rechtvaardig verklaard door geloof in Messias. Wij zullen dus met hem heersen die duizend jaar. Hoe? Ik ben er heel benieuwd naar. Gaksamea.